In de aluminiumindustrie in Suriname worden 800 tot 1100 werknemers ontslagen. President Bouters heeft dat gisteravond gezegd in het Surinaamse parlement. De ontslagen zijn een gevolg van de hogere productiekosten... en van de dalende wereldmarktprijs van aluminiumerts. Bij het Amerikaanse aluminiumbedrijf Suralco vallen ongeveer 200 ontslagen. De overige banen gaan verloren bij onderaannemers. Het weer in het noordoosten eerst nog even zon, verder veel bewolking en geregeld buien. Het wordt 17 graden in het westen tot 20 in het noordoosten van het land. Morgen minder buien, vaker zon. Het is dan wel vrij fris. En vanaf vrijdag wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB in de Randstad staan er files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij knooppunt Hoevelaken 3 kilometer meer vertraging op de A7 Hoorn richting Zaandam tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam 7 kilometer heeft te maken met een oliespoor want op de A8 Zaandam richting Amsterdam was er enige tijd een rijstrook dicht daar staat tussen Westzaan en knooppunt Koenplein 6 kilometer en op de A10 de ring Amsterdam west richting Den Haag is nog steeds de linker rij dicht tussen Oostzaan en Werf en de Koentenel 4 kilometer de 47 Hoorn richting Amsterdam, tussen Volendam en Broek in Waterland, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 sul blu e la moviola la domenica in che tu, buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove, nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 60 giù di carrozzeria, buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia.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 vero Sono fiero sono een italiano un italiano vero I'm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 De brand bij Shell in Moerdijk is geblust. Rond half zes is het zijn brandmeester gegeven. Het is nog altijd niet duidelijk wat de oorzaak was van de explosies gisteravond. Die werden gevolgd door de grote brand. Kort voor elf uur waren er ontploffingen op het complex van Shell in een lege benzeenreactor. Twee mensen raakten daarbij licht gewond. Rond half twaalf werd de vlammenzee minder. Daarna werd besloten het vuur gecontroleerd uit te laten branden. Bij de brand is etielbenzeen vrijgekomen. En dat is volgens Burgemeester Kleijs van Moordijk, niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, maar het kan wel leiden tot neerdwarrelen van deeltjes. Bij een explosie in een mijn in China zijn zeker 22 mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde in een kolenmijn in de zuidwestelijke stad Chongqing. Op het moment van de ontploffing waren er 28 kompels in de mijn. De ontploffing heeft na plaatsgevonden na een gasincident. Dat schrijft het staatspersbureau Xinhua. Vandaag begint de parlementaire enquête-commissie woningcorporaties met verhoren. Het doel daarvan is het vinden van de oorzaken van de financiële schandalen van de afgelopen 20 jaar. Door slecht financieel beheer en ook door fraude verdwenen er miljoenen euro's belastinggeld... in de zakken van bestuurders en directeuren van woningcorporaties. De commissie wil achterhalen waarom het zo uit de hand kon lopen... en vooral ook wie daarvoor verantwoordelijk zijn. In een woning in Middenbeemster zijn twee doden gevonden. De slachtoffers zijn volgens de politie doodgestoken. Kort voor 11 uur kreeg de politie een melding over doden in een woning.